Dooral megens met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar de Armeense kinderen Lilian en Hoik. Die zouden vandaag worden uitgezet, maar ze zijn vannacht weggelopen bij hun pleeggezin. Gisteren bepaalde de rechter dat de kinderen definitief vandaag het land uit moeten. De advocaat van Lilian en Hoik had om uitstel gevraagd, omdat het niet goed zou gaan met de moeder, die al in Armenië is. Maar volgens de rechter is er geen officiële diagnose gesteld van de moeder. En ook zijn er volgens de rechter goede afspraken gemaakt over scholing, onderdak en geld. Het aantal treinvertragingen door spoorlopers is voor het eerst in vijf jaar gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren er bijna 1600 incidenten. Een jaar eerder was dat nog 10% meer, meldt spoorbeheerder ProRail. Spoorlopers zijn meestal wandelaars, spelende kinderen, vandalen of mensen die een sluiproute nemen. Omdat machinisten voor ze moeten remmen leidt dat tot zo'n 3,5 uur vertraging per dag. Door het uitdelen van boetes en het plaatsen van hekken langs het spoor probeert ProRail het probleem aan te pakken. Sociaal ondernemen moet gemakkelijker worden, daarvoor pleit ChristenUnie-Kamerlid Bruins. Hij wil dat de bedrijven voorrang krijgen bij overheidsaanbestedingen en dat er een speciale BV-vorm komt. Bij sociale ondernemingen draait het niet zozeer om het maken van winst, maar om het ondernemen uit maatschappelijk oogpunt. Zo hebben ze bijvoorbeeld veel arbeidsgehandicapten in dienst. Nu krijgen sociale ondernemingen niet altijd een lening van de bank, omdat veel van deze bedrijven geen winst maken. Het weer in het zuiden droog en zonnig. In het noorden is er meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen blijft die tweedeling met bewolking en kans op een bui in het noorden. En in het zuiden meer ruimte voor de zon. Dan kan het 24 graden worden. Na het weekend blijft het overwegend droog en wordt het geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Het is zaterdag 8 september. Dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. En uh, Het is een mooie dag. Max is het dorp uit en wij zijn er weer in. Het is weer rustig. Juist, het is weer rustig. Goed, vandaag is de techniek in handen van Kordraaier. De redactie deze week was van Gert van Kuik. De eindredactie van Gerry Rutte. De koffie wordt vandaag geschonken door u zelf. Als u een kopje koffie komt drinken, dan uh, wordt u verzocht dat zelf in te schenken. Er is Z niks mis al. mee ook. Ja. De presentatie vandaag is in handen van Gerry Rutte. Ja, goedemorgen, Irene de Jager. Dankjewel. Uh, we hebben de volgende onderwerpen. Uh, trouwens, Hotel Hoogland hè, had ik al ja, gezegd ja, ja, waar je, we zijn. Ja, ja, al, en, uh, de, de koffie gegeten, is klaar. He? Kom vooral ja. radio luisteren en kijken bij Hotel Hoogland. Het is hier supergezellig. We beginnen zo meteen met uh, Gul. Die zit er al en uh, zij is van haar boutique Allure... Ze zit op de kleine krocht en we gaan haar straks uh, uithoren, uitharen. Nee, uithoren. <laughs> allebei. Uh, allebei. Daarna uh, is uh, Fred Rozenhart hier. Uh, hij is Leonardo da Vinci en hij geeft rondleidingen <laughs> langs de zandsculpturen in Zandvoort. En voor het nieuws hebben wij de elfjarige Dylan van Lierop. Hij werd tweede tijdens de uh, Champions League of Darts. Nou, dat is knap, hè? Dat is hartstikke ja, knap. Dan goed. hebben we een pauze. Ja, dan gaan we even boodschappen doen en dan krijgen we. ...om uh, um, 11 uh, uur uh, het Zandstroomlied. Uh, Joke van Spellen van de uh, vrijwillige bij de Zandstroom... ...die gaat het Zandstroomlied zelf gecomponeerd... ...gaat ze voor ons live uh, spelen op de gitaar. Daarna uh, een gezamenlijk project van de gemeente Haarlem en Zandvoort. Dat gaat, heet Gewoon Doen. En dat is gericht op de economische zelfstandigheid van vrouwen. Marjan vertelt daar alles over. En daarna komt... Michiel Hermsen van D66 en die wil het even over hebben over dat D66 een onafhankelijk onderzoek naar de storting van het campagnekast OPZ wil starten. Ja. Wij sluiten af met Hans Rijmers. Hans gaat ons vertellen over het nieuwe seizoen. Jess in Zandvoort en dat hangt er even van af omdat vanwege ziekte van Erik Timmermans. Oké. Okay. Dus dat is even een bericht. Dat is een extra achter. bericht. Ja. Maar goed, we gaan nu praten met Gul. Goedemorgen Goedemorgen. Gül. Wat fijn dat je er bent, want het is toch best wel ingewikkeld. Want ja. jouw kapsalon die gaat open normaal om 9 uur. Klopt. En nu heb je speciaal voor ons de, ja. uh, een klein stukje van afgesnoept om ja. hier te kunnen zijn. Wat fijn dat je er ja. bent. Ja, nou. Ik wil je bedanken dat ik hier mag zijn. Natuurlijk. Ja, ja. Vertel even wie je bent en waar je vandaan komt. Ik uh, ben Guul. Ik kom oorspronkelijk uit Zaanstad. Daar geboren en opgegroeid. En uh, voornamelijk heb ik in Amsterdam, in Amstelveen gewerkt. Jarenlang. Ik ben uh, zeven jaar thuiskapster geweest in uh, Zaanstreek. Gebied zeg maar Krommenie, Zaandam. In die omgeving. En uh, nou ja, nu ben ik uh, voor mezelf begonnen op de Kleine Krocht... En wie heb het Nou, dat was per toeval. Ja, ik zag het via internet. Dan zag ik een kapsalon uh, ter overname. Want daar zat eerst iemand anders. Ja, Hans. Nu, Hans, nu, Hans nu. Uh, Klaassen, ja, ja. die is nu met pensioen. Dus, uh, nou ja, ik kwam daaraan. Ik was meteen verliefd. Ik zeg, wat een knus kapsalon. Uh, en dan, ja, het is een leuke uh, uh, omgeving. Lekker in het, het centrum. Hartstikke leuk, ja. He? ja, lopen veel mensen langs. Dus ja, vandaar je dacht, ja. ik spring erin en ik ga het proberen. Ja. Heb je al eerder een kapsalon gehad? Nee, zelfstandig? nee. Dus geen dit kapsalon. Is, dit was echt uh, nieuw voor ja, je. Ja, dit is echt nieuw voor me. Ja, klopt. Ja. En, en hoe gaat het met de... Uh, met, heb je de klanten overgenomen van van uh, vorige eigenaar? Ja, of klopt. Ja. Maar ook nieuwe klanten. Nieuwe. Ja. Ja, ja. ja, dus beide eigenlijk. En gaat het goed? Hartstikke goed. Ja hoor. Leuk. Ja, ja, ik voel me hier echt thuis. Goed zo. Ja. Ja, en ik leer natuurlijk steeds meer mensen kennen. En ja, ik heb leuke klanten. Heb je nou niet het idee, want jij woont niet hier hè? Nee, klopt. Dat je denkt van nou ik wil eigenlijk hier ook wel wonen. Of zeg je van dat nou zo ver ben wille. ik nog niet. Ja wel hoor ik zou dat ook wel willen. Het is hier uh, bruisender zeg maar gezelliger. Er gebeurt veel in Zandvoort. Mm -hmm. Bijna ieder weekend hebben ze wel activiteiten. Muziekfestival. Jaarmarkten. Ja culinaire van alles. Mm -hmm. Een goed altijd... dorp hebben wij. Nee maar echt gezellig ook. Ja. Er is echt heel veel te doen. En ik kom zelf. Ik woon nu in Aarmuiden. Maar ja, daar, ja is daar... Het is anders. Anders, anders. <laughs> dat stuk... het, heel netjes. <laughs> het is gewoon anders. En het is in niet te Eindeuiden. vergelijken. Het is nee, lekker nee. rustig daar, maar voor de rest uh, ja. gebeurt er niet veel. Nee, nee, nee, niet nee. zo bruist als zandvoort. Ja. Dus ja, ik zou dat wel uh, op de duur willen. Maar goed, ja. kapsalon. Uh, ja. Je bent natuurlijk al heel lang kapster. Uh, ja. Maar uh, waarom dan... Uh, ik bedoel, waarom mijn eigen zaak? Kijk, dat, ja. je, uh, dat je zelfstandig wil werken, dat begrijp ja. ik. Ja. Maar waarom... waarom heb je iets speciaals wat je zeg maar uh, als, als uh, doel hebt? Ja. Speciaal. Um, ik weet dat er sommige capsulons. Uh, ja, sorry. Techn ja. Speciale techniek. Ja. Dat ja. Dankjewel, Gerry. Ik, ja. ik kon hem even niet pakken. Ja. Uh, Heb je dat? Heb je iets, een specialisme, laat ik het zo zeggen? Ja, nou ja, op ieder gebied eigenlijk wel. Uh, qua knip, kleuren. Wat je bedoelt ja. met, haar, uh, ja, met ja, haar, ja, haar technieken. Ja, ja, ja, ook. En ook lang haar. Ja. Daar, uh, Vind ik ook wel zelf dat ik wel daar een specialist in ben. En met krul maakt niet uit eigenlijk. Ja. Het gaat mij voornamelijk meer om het contact met de klanten. Ja. Mensen blij te maken. Ja. Lekker creatief dat bezig zijn. Ja. Want ja. En... als je haar goed zit... Ja, dan ben je oké. Okay. Ja. <laughs> ja, nee, dat is heel belangrijk. Ja. Ik ben uh, bij jou in de zaak geweest. Ja. En uh, ik moet zeggen, ik, ik was bij Hans uh, nooit geweest. Nee. Weet je, je, nee. je, dit is, je hebt allemaal je eigen ja, Je, je komt ja. ergens terecht en dan uh, ben je tevreden en dan is ja. het goed. Um, het is inderdaad een, een ontzettend lieve ja. uh, plek. Ja. Hè, het is, het is een knus. hele knusse plek, omdat het, ja. uh, het is klein, het is maar groot. niet te klein. Hè. Nee. Je hebt ruimte genoeg. Nee. We hadden het erover gehad hè, dat, je, ja. dat ik uh, geen uh, droogkappen zag staan. En toen nee. zei je: Nou, dat is eigenlijk gewoon uh, over. Ja. Dat is echt, hè? Ja, klopt. Ja, Vroeger dat gingen niet meer. mensen voor, oh, ja. een, uh, ja. voor een permanent ja. of uh, voor een was- en watergolf. Ja. Maar het is een beetje voorbij. Ja, het is voorbij. Ja. Wat gebeurt er nu dan? Meer feunen. Oké, okay, maar ook ja. oudere dames? Zeg ook maar, oudere dames, uh, ja. Die hebben veel vlottere kapsels. Maar oh. ja, die uh, hoeven geen watergolf meer. Dat is er echt uit. Ja. En ik hoor het ook niet. Ik, ik krijg en ook permanent niemand. ook niet meer? Nou, als ik het drie per jaar uh, doe, is het veel. Ja, okay, dat ja, ja, dat gebeurt ook bijna dat niet meer. Natuurlijk. Ja, okay. ja, kapsels zijn veel losser geworden. Niet meer zo dat stijf, gewoon. gewoon ja. ja, natuurlijk eigenlijk meer. Okay. Ja. Ja, en door de techniek van, ja. van knippen en ook voor de te, door de techniek van stijlen is het, ja. is het ook niet nodig om zeg maar. Uh, die krullen erin te doen om het toch wat langer zeg maar, houdbaar nee, nee, te houden. Nee, Want dat klopt. is natuurlijk wat veel mensen yeah. uh, het idee hebben. Yeah, dat als je krullen klopt. inzet dan blijft dat langer zitten. Yeah, yeah. Maar dat kan op een andere manier kan ook op een kunnen. andere manier, ja, ja, Je ja. hebt ook allerlei haarproducten. Je moet dat ook allemaal ja. stevigen, ja. zeg maar. Ook, ook ja. ja. ja. Welke, wat, wat voor producten gebruik Ik jij? Ik gebruik Marocanol. Okay. Ja, dat is allemaal op natuurlijke basis met arganol en andere natuurlijke producten. Dus er zit geen zeep in, geen parabeen, dat soort dingen. Dus het is heel ja, goed voor je haar. Dat zijn haan. wel hele ja. goede dingen ja. Ja. inderdaad. Ja. ja, heel exclusief product is het. Ja. Hoe, hoe kom je daarbij? Is, word je daarvoor benaderd? Of is dat iets wat je zelf op zoek bent gegaan naar dat pro, specifieke nou, ik product? Nou, Ik heb er nooit mee gewerkt, maar ik wist dat het een goed product was. Toen heb ik gevraagd of ik een proefpakket uh, mocht krijgen. Want ik wil het eerst zelf gebruiken. Ja. Kijken wat het met je haar doet. Want als ik er niet achter sta, dan kan ik het ook niet... Ja, overbrengen op mijn klant, zeg maar. En zeggen van, nou, het is echt heel goed. En dit doet het met je haar. Nou, ik heb het zelf ge, gebruikt. En toen was ik er heel enthousiast over. Ja, ja die argan, dat is, dat is echt uh, super ja, spul, hè? Zeker, zeker. Zegt, ik gebruik dat dus ook als ja. ik mijn haar gewassen heb. Ja. Of als ik het nat heb gemaakt. Eén een, een pompje, ja, een druppeltje klopt, erop. klopt. Doe ik in mijn haar, nou, je haar ja. glimt. Uh, ja, oh, glans ervan. mooi, verzorgt het mooi. En het mooi. verzorgt het inderdaad. Ja, zeker, uh, heel goed. zeker. Ja. Nou, ja, goed. Ja. Geef je ook uh, haar... Ja, tuurlijk wel. Ja, ja hoor. Ja. Dus als iemand vraagt van uh, een bepaald model, of, ja. of de, de, de constructie ja. van het haar. Ja. Ja. ja, vooral zeker. Want sommige ja. klanten weten soms niet wat er mogelijk is met hun haar. Ja. Soms zitten ze met twintig jaar met hetzelfde kapsel en eigenlijk willen ze wel eens wat anders. Ja. En ja, jij ziet dat van dit kapsel zou mooi staan bij de gezichtsvorm of qua haar, of dat mogelijk is. Dus. Ja, hoor, dat doe ik zeker. Uh, ja, producten zijn uh, zonder uh, parabenen. Yeah, nou, dat yeah. is natuurlijk een dingetje waar ik ook yeah. uh, best uh, op let. Yeah. Als ik uh, tenminste uh, yeah. dingen koop, uh, producten koop yeah. voor mijn gezicht ook, of dat yeah. er geen parabenen nee. in zitten. Um, wat kun je zeggen over, dat, over de producten die mensen kopen? Want ja, je hebt natuurlijk producten van, uh, nou, noem maar 1,50 uh, shampoos yeah. in een winkel. Maar je hebt er ook van 15 euro ja, klopt. Uh, staan. Ja. Yeah. Um, wat is nou waar en wat is nou niet waar? Is het, is het per se dat je een, een, een duur product moet nemen... of zijn er ook best goedkope producten die goed genoeg zijn? Waar zouden mensen op moeten letten? Op wat erin zit? Ja, wat erin zit? ja ook wat, uh, wat erin zit, sowieso. Ja, kijk, ja goedkoop product, ja... Uh, het kan, het was. Het, het was, maar of het echt Verzorven. je haar voedt ja. en de glans en de verzorging geeft, dat ja. uh, ja, iedereen denk dat ik niet. En niet je niet moet iedereen vaak. kan het zich ook voorlopen. Nee. Klopt, dat, dat, moet is ik erbij dat snap zeggen. ik ook. En ja. uh, heel vaak bij die goedkoop producten moet je best wel veel gebruiken, wil het gaan schuimen. Ja, en en en dat is bij ook een... niet goed, hè? Zo nee, veel, dat hè? is ook niet goed. Nee. En bij een goed product hoef je maar heel weinig te gebruiken, is super geconcentreerd. Ja. Dus dat merk je ook. Ja kwalitatief is het wel beter. Ja. Ja. En als ja. er nou iemand bij je, bij je komt... Die, die wil iets... en dan denk je van... nou, dat zou ik echt niet doen. Zeg je dat dan ook? Qua model? Ja, ja. ja zeg ik wel. Ja. Maar als ze er echt op staan... en dan dan, dan, doe, je zeggen we, dan doe ik het wel. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja, want soms komen ze ook met een plaatje... van ja, ik zou dat heel graag <laughs> willen. Ja, ja, maar ja, het ja. moet wel kunnen. Ja, ja. ja. ja. dat is nee, ook zo. Nee, ik ben wel eerlijk dan. Ja. ja, maar als ze zeggen van... nou, doe toch maar wel... Maar want, meestal gaan ze wel op jouw advies af, hoor. Okay, ja, ja. Ja. ja, want de structuur van iemands zijn haar dus is natuurlijk is. Zo, uh, kan zo verschillend ja, zijn. De zeker. een heeft veel haar en de ander heeft ja. weinig haar. Ja, Die heeft of heel fijn dik haar of ja. krullend haar. Of, ja. Dus daar moet je allemaal op uh, letten. Ja. Nou, heerlijk. Maar fijn dat je deze plek uh, gevonden hebt. Ja, zeker. Ja, ik ben ook heel blij. Ja, heb je genoeg klanten of uh, kun je nog meer Nou ja, gebruiken? ik heb wel genoeg klanten, maar het kan altijd uh, ja. meer zijn natuurlijk. Maar je doet het ja. alleen, hè? Natuurlijk. Ik doe hè? het alleen, ja. klopt, klopt. Dus je moet allemaal op afspraak, denk ik? Ook? Nee, ik werk met en zonder afspraak. Oh, echt waar? Dus mensen uh, kunnen ook zo langskomen of ze kunnen bellen. Ik ben ja. heel flexibel. Oké, okay. ja, ja. dat is mooi. Ik, ik zou jouw ja. telefoonnummer even noemen als het goed is. Ja. Dat is 023 57 310 88. Klopt. Nou, ja. in ieder geval is dat uh, je nummer. Ja. Dus uh, dat is uh, ja. nu bekend bij ja. deze, bij mensen. Ze kunnen dus inderdaad gewoon bij je langskomen. Ja. Op de krocht, welk nummer is het? 2A. Kleine krocht. Kleine krocht. Kleine krocht, Kleine krocht 2A. En uh, ja, lopen eens binnen zou ik zeggen. Ja. Ik ben bij je binnen geweest. Je bent erg gezellig en oh, je doet dank. het hartstikke goed. <laughs> Dankjewel. Complimenten voor wat je gedaan Dankjewel. hebt. Dankjewel. En uh, wij wensen je heel veel succes. Dankjewel. Ja. En nou ja, mocht je ooit uh, iets willen vertellen of je hebt ja. iets bijzonders, dan kun je altijd contact oh, met okay. ons opnemen en ja. dan ben je welkom. Dat zal ik doen. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Fijne dag. Fijne dag. Okay.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 en dit was uh, trouwens uh, Can I Get There by Candlelight van David McWilliams. Dat is dus de, de, Mooi, echte, de echte originele versie. Dankjewel kort ja. trouwens voor het verzorgen van deze hele mooie muziek de hele ochtend. Uh, ja. Dat heb je top uh, gedaan. Dankjewel. Bij ons uh, zit nu. Mr. Leonardo da Vinci, hemzelf zou ja, ik zo bijna zo zeggen. Zo, ja. Fred Rozenhart, ja. goedemorgen. goedemorgen. Fred. Fijn dat je er bent. Ja. Je bent hartstikke druk, heb ik begrepen. Ja, het is druk, maar het is wel heel leuk. Het zijn ja. allemaal leuke dingen. Dus, uh... Ja, want jij doet nu de... Tenminste, ze zijn gestopt nu, hè, de rondleidingen? Nou, de rondleidingen zijn uh, in zover Langs gestopt, de sculptuur. Eigenlijk niet gestopt, want we gaan nog tot 12 september en 19 september door oh, dat gaat nog door, is ja, verlengd? het is verlengd, ja. Okay. Dus daarom is het ook wel heel mooi om daarover te praten. Oké, okay, nou, dus, vertel hoe dat gaat. Nou, het, het was natuurlijk een, een, een uitprobeersel. Kijken hoe het ja. zou gaan. Hoe mensen het zou ontvangen, de, de zandsculpturen. Nou, het is elk jaar een groot succes. Ja. En je weet nooit hoeveel mensen van buiten afkomen. Je hebt geen teller staan. Maar als je ziet hoeveel per uur... hoeveel mensen bij de zandsculptuur staan... Is, loopt het toch wel in de duizenden en duizenden. En ik denk, ja, dat het pas... Werkt eigenlijk als ze beter de horeca daar, uh, daarmee van profiteert dan ja, dat er mensen komen. Want ja. je hebt niet een, een zaal waar je binnenkomt, zoveel nee. mensen zijn er. Nee. En uh, het is gewoon druk en het is heel leuk. En dan vertel ik eigenlijk uh, over de zandsculpturen. Ik heb de prijzentrijking gedaan voor ja. de Europese kampioenschap. Ja. Um, het is ook dan heel leuk om te vertellen hoeveel zand gebruikt wordt per beeld. Hoe ze het gaan doen, opbouw en wat de achterliggende gedachten. Ja. En dan in mijn ik-vorm als Da Vinci. Dat Want je bent helemaal, gekleed, hè, Ik ben een, helemaal ja, als de, ja, Da Vinci ja. en... Uh, en ook eigenlijk het beeld wat in Florence staat. Dat is ook helemaal gemaakt, de kleding daarna. Hoe ik eruit zag. En dan vertel ik gewoon uh, over mijn leven. Want ik heb natuurlijk dertien beroepen gehad, uh, Da Vinci. En was natuurlijk een, ja, een genie. We kennen natuurlijk wel een hoogbegaafd iemand. Maar die is dan meestal sociaal arm. Maar Da Vinci was heel sociaal. En die had natuurlijk heel veel beroepen. Dus hij had alles kunnen. Het enige nadeel was: hij was zo enthousiast. Als hij ergens begon, begon hij alweer iets anders. Hij heeft weinig afgemaakt. Oh. Dus dus, um, o, is, ja. ja, want dan was hij weer met iets anders geïnspireerd. Dat wist was ik nou, niet dat zoveel zelf kronkels. Wat ja. Jij dat? Ja? ja, bijna tot architect, tot astronoom, tot meetkunde, wiskunde, uh, echt decorbouwer, ja, heel hoogbegaafd, maar ja. wel sociaal met iedereen begaan. Ja. Ja. En dus natuurlijk ook heel veel problemen. Hij moest natuurlijk overleven. Dus hij heeft toch ook oorlogsuitvinding uh, gedaan, want hij voelde zichzelf ten, een uitvinder. En ja, Hij heeft natuurlijk een, best wel een moeilijk leven gehad. Als kind was hij natuurlijk een onwettig kind. Hij mocht dus niet studeren. Zijn vader was notaris. Dus zo is hij kunstenaar geworden. Want hij wilde ook notaris. Maar het was natuurlijk met een onwettig kind. Mocht je niet uh, gaan studeren. Is wat, en hè? zo is zijn ja. leven ja, was, doorgaan. Ja, ja. Evenlang hebben ze niks begrepen. Niks gevonden. Want na zijn dood is 50 jaar alles verspreid over heel Europa. Tot ze eigenlijk in 1800. Bij de industriële uh, in revolutie. bijkwamen kwamen van... Oh, er is toch wel heel veel. Wat die man uitgevonden heeft. Oh. Is nu te werkelijk geworden. Hij maakt, was decorbouwer, een voorbeeld. En hij wilde een auto. Hij wilde mensen laten bewegen op het, uh, op het toneel. Dus had een auto met een touw. Met een, een, een opwindsysteem. En zo kon hij mensen vervoeren op het toneel. Daar hebben we nu oh. de kleine uh, opwindautootjes van overgehouden. Oh, maar ook de fiets. Ook de fiets is echt van de winst. En de helikopter, de tank. En alles wat hij bedacht heeft. Maar het heeft gewoon twee eeuwen nooit. want hij hij schreef alles in notities, uh, velletjes papier. En hij, schreef li hij was linkshandig en hij schreef ook in spiegelschrift. Want hij was bang, want hij had geen octrooi. Dus dat het eigenlijk uh, ge uh, gepikt zou worden. Maar dat was ook helemaal niet zijn bedoeling. En het nee, is later oh, eigenlijk oh, uitgekomen. Ja, dus groot. hij was eigenlijk een van de grootste uh, ja, uitvinders. Uitvinder ja, ja. Ja. Even nog terug over Sorry. de rondleidingen ja. in het dorp je zegt er zijn geen metingen, maar hoe melden mensen zich aan? Ze, staan... ze kunnen zich aanmelden bij Natalia. Die, die zit op de kiosk op het boulevard. Dat ah, is van Art Boulevard. Art boulevard ja. uh, Zandvoort.com. En dan kunnen ze dan alles en ook op Facebook kunnen ze alles uh, daar start. Het is om één uur. Het is gratis. Wordt aangeboden door allemaal de sponsoren van eigenlijk, die het Da Vinci project gedaan hebben. Dan kunnen ze zich aanmelden. Okay. Maar het merk meestal als ik daar begin en ik sta bij de eerste vier zandsculpturen. Dan begin ik met twintig mensen ineens. heb ik veertig, vijftig ja, mensen omheen. mensen sluiten ja, aan. Je bent, ja. En dat maakt ook niet uit. Nee. Iedereen kan aansluiten. Ja. Je kan dan uh, vragen. Want in elke sculptuur hebben al de kunstenaars opdracht gekregen. Iets over Da Vinci. En toen ik het eerste keer zag. Toen dacht ik. Oh jee, wat moet ik als Da Vinci allemaal vertellen. Want ze <laughs> hebben alles in sommige zandsculpturen gedaan. Maar steeds meer. De, hoe uniek het is. De achterliggende gedachte. Hoe elke kunstenaar individueel. Met, uh, geïnspireerd is ja. op Da Vinci. En er zitten juweeltjes van zandsculpturen bij. Ja, en ik denk dat dat, dat pas duidelijk wordt. Attent. Dat lijkt me dat dat pas echt duidelijk wordt. wanneer er een kleine uitleg ja, bij geeft. Ja, en het ja, want zo ook, kijkt een mens gewoon naar een ding. En ja. denkt: God, dat is knap. Dat is ja. mooi gedaan. Maar er zit veel meer in natuurlijk. Ja, en het is ook natuurlijk voor uh, het Tijdersmuseum. Het is in samenwerking met het Zandvoortsmuseum. en met, uh, alles hier in Zandvoort. Maar ook, er zijn ook borden. Uh, mooie tekeningen staan er op het boulevard. Ja. En aan, naar aanleiding is dat voor de expositie, de Wereld. Een soort wereldtentoonstelling. Ja, dat denk. is de boulevard uh, ja. uh, bij Vavrageplein. Ja, ja, ja, ja, en dat is ja. van over 5 oktober tot januari. Ja. Is het een tijdelijk museum. En dan komen ja. al die tekeningen die daar staan. op De boulevard Die zijn uit het Engels Koningshuis van Elisabeth. Afgestaan om speciaal oh. daar te hangen. En dat is heel uniek. Want die dingen mogen nooit het licht, uh, in het licht hangen. Nee, nee. Dus die moeten hierna zo weer vijf jaar weer Helemaal, in, Helemaal donker, in donker. Voordat ja, ja, ja. ze weer geëxposeerd. Dus het is ja, heel ja. uniek. En ook heel uniek dat het hier op die boulevard staat. In combinatie met de zandsculpturen. Is voor Zandvoort eigenlijk een wereldgebeurtenis. Ja, ja, ja, ja, ja. ja en het is ook het eindigen. Je begint met uh, de vier op de boulevard. En dan uh, bij het stadhuis Of in het pleintje beneden bij de Kerkstraat. Ja. En heb je nog twee bij het uh, Zandvoort Museum. En dat is ook uniek. Want het museum is natuurlijk een van de mooiste. Leukste museums wat we in Zandvoort ja, is hebben. Is prachtig. Ja, dus, uh, Absoluut. Ja. En is die, die rondleiding. Is dat elke week dan? Elke week en ook ja? uh, dit, gratis zijn er elke ja. week de rondleidingen. Maar er kunnen ook mensen... Als ze zeggen, wat, ik wil met een groep, kunnen ze zich aanmelden. En oh. dan kijken we wanneer het, uh, wanneer het tijd is. En dan dat neem ik voor speciaal voor groepen. Ja. groepen. ja, En dan oh. zijn nou er wat kosten, want het is dan voor de Art Boulevard. Is dat okay. dan. Ja. Ja. Uh, want je moet speciaal Dan, Maar de, de gratis zijn uh, het is altijd uniek. En vanwege, we hebben natuurlijk afgelopen woensdag heel slecht weer gehad. Want we waren drie grote groepen. Uh, maar ja, het bleef maar regenen, regenen. En <laughs> het grote lucht. Maar het was eigenlijk, na ene was het weer droog eigenlijk. Maar ja, er zijn de groepen afgemeld. Ja. Dus die komen allemaal weer uh, de, volgende de volgende keer. keer. Ja. Maar er was ook weer heel veel voor de 19e. En waarschijnlijk ook nog de 26e. Wat want ja, ja, we hebben natuurlijk een prachtige zomer al gehad. Ja. Ineens is de laatste weken wat minder. Ja. Maar het is nog steeds zomer hoor. Ja, het ja. kan weer mooi worden. Hè, het, het wordt ook. altijd mooi. En als je in Zandvoort bent, schijnt toch altijd het zonnetje. Sorry, we zijn toch het voor zonnetje in wij huis. Wel. Ja, we ja, wij zijn toch ja. het zonnetje in huis. En daar vind je ook. En ja. het is ontzettend leuk om te doen. Ook als jij de, dat... Als jij, ja, ik dat praat pak, veel hè. Ja, ja. Nee, nee, ja. als jij dat pak aan hebt van de ja. functie, dan ben jij het ook. Ja, dan kruip ik er ook in. Ja, en dan he? voel ik me ja. ook helemaal uh, wat die man eigenlijk allemaal bedacht heeft. En ook uh, hoe de Mona Lisa ontstaan is. En ook het laatste avondmaal. En ja. uh, de Vitruvius En als je dat dan ziet, wat hij bedoeld heeft. En, dan, ja, ook, en dat zie je ook heel mooi in het beeld van de feutus van, uh, van de Engelse dame die de, de derde plek heb gewonnen. Die, hij wist niet hoe hij mocht, hij uh, wilde lijken snijden. Hè? Maar daarom is je bij de pauze is eruit Zo is hij naar Frankrijk vertrokken. Want het was de esthetisch niet verantwoord. Maar hij wist ook niet hoe een, een zanger, een vrouw was, eruit zag. Dus dat is een beetje bedenkzaam. Maar het hart heeft hij wel helemaal goed gedaan. En dat is, zie je ook in alle beelden, soort ja, ja. sculpturen terug. Mooi. Ja, mooi is, ja. ja, ik ben er echt enthousiast voor over en hoe mooi het uniek het is. Aan de ene kant zijn er vier daar en drie beneden. Aan de kant denk ik, het had er allemaal op een plein gekund. Ja. Maar ja, het heeft maar ja. of allemaal binnen, maar het heeft ook weer, als je dan ziet, eh, bij de kerk staat eronder, hoe zaken als de Vinci zelfportret met eigenlijk met de Codex Atlanticus de papier waar hij alles opschreef, staat hij daar prompt daar toch prachtig en denk ik ja, zo'n beeld kan altijd blijven staan dat weet ja. ook niemand als het maar niet beschadigd wordt ja, dat is en het, dat, uh, dat, dat ja, zand is een bepaalde methode ja. ja, dat Mooi. zand dat blijft ons. Ja, dat zand is, uh, dat ja. komt ja. uit uh, ja, uh, ja, tussen rivier tuss tuss uit de Maas en de, de, de, de, de Waal. En uit die zand, he, de zand ja. de Maas en ja. Waal is een grove structuur. Het wordt En het is een soort cellen wat uh je in je lichaam hebt. Dat gaat erin en dan droogt het en dan wordt het keihard als beton. Want iedereen denkt dat er ook maar alles spullen erin gegooid is. Nee, het is alleen puur het zand en een waterspijtje. Dat is het. Ja, uh, Fred, jij gaat nog iets doen. Kun je daar iets over oh, ja. vertellen? Uh, je uh, bent dat... een zeer uh, veelzijdig ja. man. Ik ben ook nog regisseur van uh, toneelgroep Vondel. En een uh, half jaar geleden vonden we altijd... Nou ja, de verbinding met Haarlem en Zandvoort. Het is toch bijna al... Ja, ik mag het niet zeggen, bijna rond Haarlem en Zandvoort. De, de, de, de gemeente zit al bij elkaar. Ja. En uh, de krocht is altijd zo heerlijk. Dat is een toneelzaal waar je als je binnenkomt... Dan ruik je toneel, dan ruik je theater. En een uh, half jaar geleden begonnen... En, nu gaan we een nieuw stuk doen, Moord in de coulissen. Een toneelgroep vonden. En dat doe ik de regie. En daar treden we op op Zand, uh, Zandvoort 7 oktober om half drie s middags. Nou, het lijkt me ontzettend leuk als heel helemaal... speelt niet mee. Nee, ik nee, de regie. regie doe, doe, doe ik deed ja. de regie. Ja, ja, het is voor een ook een soort jubileumstuk voor een een van de speeltjes. Het is 50 jaar op toneel. Dank. En uh, er zijn 13 spelers. Het is een grote groep. En het is een, een, een leuk stuk. Het is een met een, ja, een moord in de coulissen. En het is ook Spannend, een. Beetje, ja. Ja. Ik zie dat, dat die groep dus al bestaat 1952. Ja, het ja. is wat, hè? Ja. Dat is dus 66 jaar. Ja, ja het is heel uniek, ja, Bizar. Is, De toneelgroep. speelgroep, want het is, wordt natuurlijk steeds moeilijker. En het, met toneel, met, met, met alle sportverenigingen, maar ook toneelverenigingen, ja. krijg je ja, een nieuwe aanwas. Zij hebben weer ook nieuwe jonge leden, dus die toch wel willen. En dan moet je ook stukken schrijven, nemen, wat ook in deze tijd is. Ja. Uh, dit is wel een beetje een, een tijdloze een komedie. Ja. Het is een beetje corrupt humor. Het is de, nou, net als wij hier nu leven, politieke religie. Ja. Het is allemaal. Het is, het is allemaal, het is, ja, allemaal. En die, die, die spelers, die, ik zie hier de cast staan, ja. waar komen die mensen vandaan? Uit met en opstreken, Maar ook veel uit Vogelzang, eh, Zandvoort aan de Hout. En dus de regio. In de regio Peter Spruit? Genoeg. Ja. ja. Een, hele bekende een bekende acteur. naam. Monique Schulpzand, volgens mij ook een bekende naam. Ja, het zijn allemaal bekende. Die komen hier ook veel in zand voort. Ja, ja nou, dus hartstikke de... leuk. En jij hebt het geschreven Nee, nee, nee. nee dat het, het, is is van gegeven. Gegeven. het is van Pat Cook. Het is. Pat Cook schreef uh, allemaal van. Als jullie uh, Midsummer, Midsummer ja, Murders. Ja, ja, daar heen. schreef je heel veel voor. En oh. daar is dit een van die verhalen uit. Het is, oh, wat leuk. Maar het, het is een heel. Het moet heel goed. We hebben nog wat repetities, maar het wordt heel mooi. Want het is timen, uh, timen, timen. En voor de mensen die dus niet niet naar de krocht kunnen komen op zondag 7 Kunt oktober de... kunnen ze naar de luifel in Heemstede, Heemstede. en dat is een avondvoorstelling ja. dat is op 13 oktober 13 oktober ja, ja. maar dus... het is gewoon zo uniek om de krocht want het, het, het ja, is, de is zo krocht heerlijk het is een supertheater ja. ja en dat dus, we dat vorig jaar de, half jaar de, de, geleden de. hadden we ook hadden we iets van meubels nodig en en toen dacht ik ineens: was de avond ervoor was het de historische vereniging ja, uh, van Zand. van En toen zag ik die meubels, die hadden wij nodig. En toen zei Mieke: Nou, dan gebruik je die toch, weet je wel, daar hoefden ja, we niet ja, heen te voeren. Ja. Dus dat is zo, is alweer de contacten. En dat ja. is wel heel leuk. Ik zie ja. trouwens dat jullie een website hebben: dat is uh, www.toneelgroepvondelhaarlem.nl. Ja. En daar kunnen dus mensen de kaarten kopen. Die kosten overigens maar 13,50. Nou ja. dat is voor een want ja. uh, uit theater uh, ja. is dat toch uh, heel nou ja, erg. Je moet natuurlijk ook altijd wel onder de prijs, want je hebt al. Uh, ik ben natuurlijk zelf professioneel uh, acteur. Dan zit je al in een zeg maar, toneelschuur of dat soort. Zit je op 18 ja. of 20 ja. euro. Ja, dus dat zijn de normale prijzen. Maar normale prijzen, prijzen. De normale prijzen. Het is net, ja. ja, Je hebt een avond en het is ontzettend leuk. wanneer ja, kun je dat. Kun je nu al reserveren dan? Je kunt nu al nu ja? reserveren, ja. Ja, okay. ja. En misschien kom ik nog wel eventjes uh, op 6 oktober ja, nog even sparren voor even. de mensen. Kom, het uh, <laughs> uh, weer is nou niet zo best. Gaat de krocht in. Ik bedoel, bij deze is ik, dat uh, ik bij ja, de zelf Nee, het de is oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Okay. Dus dan even kijken. Nou Fred, ja, super. ja en verder? Wat ga je nu doen? Uh, ik, ga... ik ga nu, uh, de, want het is de cultuurweekend. Ja, het, ja. Is het is monumentenweekend. En nu ga ik straks even naar twee spelers die staan in de hartenkamp. Uh, Linnaeus en Clifford. De eigenaar en Carolus Linnaeus, de botanicus. Dan ga ik naar Amsterdam. Dan moet ik uh, Iets bij Ilse de Lange ga ik daar doen. Oh. En daarna moet ik in een hofje ergens in Amsterdam een opening doen. En morgen sta ik op de krukjes. Maar er staan heel veel spelers in Haarlem. Want het is cultuurdag. Dus er ja. staan mannen twintig staan, heel staan heel terug, nu maar het is echt nu een heel druk weekend. Ja. Dan, maar ik vind dit wel heel belangrijk over ja, Da Vinci. Ja, dat je bent gekomen. En het ja. is ja. wel heel uh, uniek. En ja. nu hebben we ook uh, het hele warmteseizoen een beetje weg. nu komen echt mensen ook weer lekker kijken. Oké. Ja, Nog even een resumé. Ja. Mensen die dus mee wil doen, willen doen aan de rondleidingen, die gaan naar de boulevard, naar de kiosk. Ja. Daarachter waar al die dingen staan, al die uh, schilderijen van Da Vinci in die, ja, wat, hoe, ja. Noem je dat? hoe noem je dat? Ja, die ja, ja, je ja, ja, posters, posters, posters. Ik, ja. Posters. Posters Ja, misschien nou, daar dan kunnen wel ze zich uh, ze melden, aanmelden ze altijd bij uh, Natalia van Art Boulevard. Oh, ja. Ja. Uh, ja, maar wel Perenboom eventjes aanmelden. En dan weet ze veel mensen om één uur. En uh, dan komt het allemaal goed. Dat en als ze denken, we gaan bij de vier andere beelden staan, dan pik ik ze ook op. Maar daar is eigenlijk het startpunt. Okay. En, en, we bij, ja, ja. en we eindigen K dan bij... Ja, aansluiten. En we eindigen dan bij het Stanslijke Kunnen mensen trouwens voor de toneelvoorstelling bij de Krocht ook zich aanmelden voor kaarten? Of hebben ze uh, daar geen kaarten? Ja, ook bij... Voor de, dus wel bij de, de Krocht zelf? Maar ze kunnen zelf op de middag, als ze zeggen... Goh, het toneel is altijd welkom de oh, avond. Oh, okay. het is, uh, dus dat kan op de dag een, zelf Het ook is nog. een lekkere grote zaal, dus er kunnen heel veel mensen in. Dus, uh, exactly. Nee, ze kunnen ze altijd daar naartoe komen. Het okay. ja. begint om half drie trouwens. En de zaal zal om twee uur open gaan. Ja, en dat uh, is 7 oktober. Ja. En dan uh, vind ik het heel leuk. En wat nog verder is, en we komen ook in november... hebben we dat weer de kunstlijnen in, ja. in Zandvoort. Want daar gaan we ook gezellig. Zet, ja. gezellig. Ja. Dus uh, zal ik nog blijven zitten? Maar ik denk dat ik weg moet nu. Nou ja, je moet niet weg, want je kunt gerust nog even... aan de bar gaan zitten. Nee, ik heb nog koffie. Dankjewel. Nee, voor heel je Heel erg bedankt voor ja, jullie. En, uh, voor en een uh, ja. hele kleine dag En wij ja. gaan nu naar een muziekje. Ja. Dit was uh, Quincy Jones met Jump Change. En dat is het, uh, de tune van Studio Sport. Want we hebben namelijk een kampioen daar ja, tegenover ja, ons ja, zitten. Ja, er staat hier beste. een huge beker. <laughs> echt nou. van twee verdiepingen. Dat is de tweede prijs van de Champions League of Darts. Ja. Waanzinnig Mooi. deze beker. Echt waanzinnig. En bij ons uh, zit Dylan. Goedemorgen Dylan. Dylan. Goedemorgen. Goedemorgen Dylan van Lierop. Ja. Um, waar was dit? In is, Echtmond. Het was in Echtmond. Oh. Ja. Maar vertel even hoe, hoe dit is gekomen. Wanneer ben je begonnen met darten? In begin januari van dit jaar. Echt? Ja. ja. En dan gewoon gelijk baf. Ja. Kampioen worden. Nou, ik vind het echt waanzinnig. En waarom ben je gaan darten? Uh, nou, ik vind het heel erg leuk. Ja? Ja. Zat je altijd voor de buis als uh, Barney uh, ja. <laughs> aan het spelen was? Ja. En, en oefen je, je thuis ook al stiekem? Ja, ja? best wel veel. Ja? ja? Dus je was al een beetje goed, hè? Ja. Ja, dat is het hè. Je moet ontzettend veel oefenen. Doen, ja. doen, doen, doen, doen. Dus als het slecht weer is, dan sta jij gewoon uh, met je pijltjes te gooien. Ja. Maar jij bent, uh, aan, je bent aspirant hè, ben jij hè? Dus dat is... Ja, ik ben aspirant. Klein hè, dus tot een bepaalde leeftijd? Is tot dat? 14. 14 jaar. Maar heb je dan ook eenzelfde dartboard, ja ik, ben, ik weet er niks vanaf hoor, als een, een volwassene? Ja, is hetzelfde. is een kleiner bord? Nee, het is hetzelfde. En, ook, en net zo hoog ook? Net zo hoog. Echt waar? Dus moet Hoezo hangen, net zo gooien. hoog? Dus jij dan moet, moet je omhoog je gooien. gooien in feite? Ja, eigenlijk wel. Oh. Want uh, er is een bepaalde afstand tussen de grond en het dartbord. Uh, Wat is dat? Dat weet ik niet. En, dat de, weet afsta je niet en precies. de afstand ook natuurlijk. Dat is 2,37 meter. 37. Zo, dan moet je wel sterk zijn. Weten jullie okay. dat trouwens, hoe hoog zo'n bord moet hangen? Ja, de vader de Bolsaai 1,73 meter. Okay. Bolsaai 1,73 meter. Hoe groot ben jij? Hoe lang ben jij? Nee, volgens mij 1,41 meter. 41. Godverdorie, zo. dan moet je dus dan moet je dus echt omhoog ja. gooien om in ja. de boelzaai te komen en moet je veel kracht hebben ook denk ik ja toch nee. nou maar ik denk moet je dan je arm hoger houden of is dat of, of, of niet of nou, blijft het is dat gewoon zo Precies, dus dat is hoger dan een, een, wat een normale darter gooit. Is dat dan niet lastig als je, of, of ga je dan steeds aanpassen? Want je groeit natuurlijk elke keer wel weer een stukje. Dus heel langzamerhand gaat die arm een beetje naar beneden. En dan uiteindelijk, als je een volwassen kerel bent straks, dan kun je gewoon. Op de, op de goede goede. Ja, dan wordt hij helemaal kampioen, Ja. Ik zie jou gewoon op tv straks. Hè? Over een jaar of tien. Ben je op een club, dartsclub? Ja. Oké, okay, en daar oefen je ook heel veel met anderen. Ja. Is dat hier in zandvoer? Nee, dat is in Uitgeest. Oh, okay. Want daar zijn de kampioenen in sp. Nou, of? alleen ik nu. <laughs> Je bent gewoon nou, de beste van de club daar. Ja, ja heel goed. Nou, ik weet dat er hier uh, op uh, plekken ook uh, wordt gedart. Maar dat is dan uh, in cafés, zeg maar he, in, in alcohol en <laughs> mensen. Daar ben je natuurlijk nog een klein beetje te jong ja, voor. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat, dat lijkt me ook niet zo uh, verstandig nee. om uh, dat te doen. Maar ja, waanzinnig. Het is zo grappig dat er zoveel kampioenen in dit dorp zijn. Ja, en niet alleen darts, maar ook van andere sporten. Ik, ja. Als je bij Watertoren Sportprogramma uh, kijkt dan en je ziet dan uh, hoeveel kampioenen ja. die dus uiteindelijk uitvliegen over de hele ja. wereld. Uh, nou ja, dan is dat... hij staat straks ook in Engeland. Ja, toch? Wanneer? Denk ik. Nog niet. Okay. Ben je er ben, nog te jong voor? Of ze, ja, daar ja? ja, ben je nog te jong Wanneer wacht dat? Wanneer ga je, zeg maar, serieus uh, wedstrijden? Ja, dit is ook behoorlijk serieus. Want ja, als ik meer ik ook, naar ja. die beker kijk, dan. Uh, want hoe hoog is die beker? Dat dus is een ja, halve nou, ja. meter, denk ik, of iets minder. Net zo groot als die. zelf is bijna. <laughs> ja, <zo goed. laughs> ja. Vanaf wanneer mag je officiële wedstrijden doen in de zin van dat je zeg maar, met volwassenen meedoet? Is dat vanaf 16 of is dat 18? Volgens mij is dat ouder dan 18. Toch, ouder dan 18. Ja, ja, ja. Nou, dan heb je dus echt gewoon nog 7 jaar om uh, te oefenen. Nee, ja. Ja. En, uh, maar ik denk dat u nu eerste wil worden, hè? Ik wil heel graag eerste worden. Ja, okay. En wanneer zijn er weer kampioenschappen? Is dit elk jaar of komt dat meerdere keer? Nou, het, het is elk jaar ja? en het begint weer op 23 september. Oh, oké. Okay ook weer in, uh, in Egmond of ergens anders. Nee, dat is in uitgeest. Of uitgeest. uitgeest ja. Oké, okay, ja. Ja, ja, ja. Maar niet in het buitenland. Hè? Blijft, in nee, ja, het blijft in Nederland. Ja, blijf ja. in Nederland. En wie was de eerste? Ik. Ja, hij in uitgeest. In uitgeest. Nee. Maar nu was er, wie was er toen eerste bij de Champions League? Bradley. Was dat een Nederlandse jongen? Ja. Oké, okay, ja. En hoe oud was hij? Volgens mij 13. Ah, okay, dus zie je? Dus die ga je aille, gewoon verslaan ja, de volgende, verslaan. volgende keer. Ja. Ja, ja. ja, precies. Oneerlijk dat hij 13 was ja, en niet 11. Dus ja. nee hoor, het is ook logisch natuurlijk. Hey, je en je ook... hoe vinden jouw vriendjes en vriendinnetjes op school het dan? Nou, die vinden het heel knap uh, ja? van mij. Ja. ja, dat is het ook wel. hè? En merk je ook dat er door jouw uh, enthousiasme, dat er ook kinderen zijn die zeggen van ja, maar dat wil ik ook. Dus kan ik met jou mee? Of kan ik bij jou thuis uh, meekomen oefenen? Dat willen ze weer niet. Dat oh, willen ze niet. Nee. Dat verliezen ze natuurlijk, hè? <laughs> <laughs> Toch? Ja, dat is inderdaad wel waar. Nee, en Darcy, ja. jouw vader ook? Ja. Heb je het van ah. hem geleerd? Nee. Nee? Heb je het zelf helemaal uh... Nee. Je een beetje afgekeken van hem. Tenminste, ja. en je, je bent enthousiast geworden door je vader. Ja, misschien ja. is dat wel uh, het punt. En uh, hebben jullie dan ook uh, zeg maar uh, discussies over wie er uh, mag, mag gooien? Want ik bedoel, uh, met twee darters in huis. En uh, hebben jullie één bord of twee borden? Eén. Dus ja, één oh, bord. Ja, betrinken. dat bedoel ik. Dus je hebt concurrentie als je wil spelen. Ja. ja, nou je vader die gaat natuurlijk werken, dus dan heb jij misschien uh, daarna wel uh, tijd uh, om uh, ja. te spelen. Echt waar? Ja, dat is goed. Okay. Ja, en hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Ja. Meestal wint mijn vader. Meestal? af en toe win ik ook wel. Kijk, Kijk ja. dat is heel mooi. Hoe is dat, Va? Als je, als je verliest van je kind? Ik begin even wennen, maar ik ga <laughs> geen meer verliezen. Dat zal, best, ja, dat zal best. ja Dus het is een langzaam proces waarin je kunt wennen, dat straks je gewoon... Opzij geschoven wordt en de kampioen in huis alle wedstrijden gaat winnen. Geen probleem. Nou, hartstikke goed. Hey, en op school heb je er... <lacht> Dylan, op school heb je daar verder geen last van, hè? laat ik zeggen, met huiswerk en nee. zo. Nee, hè? want je kan dat gewoon thuis doen. Hè? Ja. Niemand heeft daar... Uh... Nee. nee, want je gaat naar de club, zeg maar, ja. om te oefenen. Dus je hoeft niet de school uh, te verzuimen, zeg maar, eigenlijk. Nee. En die kampioenschappen zijn, wanneer zijn die dan? In de avond? Nou, dat is meestal op zondagmiddag. Oh, in het weekend dus. Ja. Okay. Het ligt er ook aan welke ranking het is. Dus oh, oké. Okay. Het is heel veel soorten. Ja. soorten. We, we, we horen nu zijn moeder, waarom kom je ja, niet kom even, even zitten? Bijzien. Dan gaat het veel makkelijker. Oh, je wil het filmen? Dat kan ja. ook toch? Ja, Moet dat kan. Misschien, uh, kan pa even pa filmen anders? Belangrijk. Ja. Hi, moeder. Hallo. Hi. Trotse moeder. Trotse moeder. Trotse moeder. Ja, en terug ja, ja, ja. <laughs> Maar er zijn diverse divisies? Of? Diverse divisies, maar ook diverse ja, wedstrijden. En in de dartwereld noemen ze dat dan rankingen. Okay. Dus afgelopen zomer heeft hij meegedaan met de zomerranking. Maar zometeen gaat hij zich ook weer inschrijven voor de... En Hoe heet het? En en DB-ranking en, db en je hebt de DVK-ranking. En daar wil je ook allemaal aan meegaan. En is dat krijg je dan punten? Ja, dat is okay. een punten Dus hoe meer punten je hebt? Precies, hoe, hoe hoger je, je plaatst je... Oh, en dan okay. hoe verder je komt in de DART-wereld? Uh, oh, Ik okay. heb er helemaal ja. niks nee, van. op welke plek staat bijvoorbeeld. Uh, kom even dichterbij uh, Dillen. Op welke plek staat uh, bijvoorbeeld uh, meneer Barneveld? Dat... Of weet je dat niet? Nee, dat weet ik niet. Okay. Nou, dat was ook een rare vraag misschien. Maar Dylan heeft zich dan ook uh, geplaatst voor de zomerrenking. Okay. Heeft hij ook aan meegedaan. 52 man. Ja. En hij heeft nummer 20 uh, nou, gehaald. dat is toch mooi. Ja. ja, en volgende week is daar weer ook een uh, finale ronde van. Oké. Okay. Dus zo gaat hij dat. En hoeveel uh, bekers heb je in je kamertje staan? Uh, volgens mij is dat meer dan 10. Zo. Potverdorie. Nou... nou. Dat wordt straks weer een extra stukje in huis vrijmaken... voor alle andere bekers. Ja. Hey, maar en, uh, vertel even over uh, bepaalde technieken. Want ik, ik zie uh, bij de darters... Ik kijk ook wel eens hoor. Want Ik, ik moet zeggen dat uh, weet je, die, die echte spannende wedstrijden... met, uh, met de toppers... Ja, Het is toch altijd geweldig om naar te kijken. Ja. Het ja. zijn uh, bijzondere figuren vind ik ook wel om naar te kijken. Hè. Ze ja. hebben allemaal wel iets speciaals uh, als, ze ja. het, uh, als ze opkomen. Uh, wat heb jij bedacht uh, als je opkomt? Want ik bedoel, je moet natuurlijk wel even laten zien wie je bent als je ja. opkomt. Is dat een muziekje of een bepaalde kreet of, of nog, ben je nog niet zo ver? Nou, ik zit wel na te denken over een de muziekje. Ja. Maar ik weet niet nog precies welke het gaat worden. Oké, okay. oh, dat okay. komt dan nog. Ja. Hey, en... en uh, techniek, want je ziet ook bij, bij alle darters, de ene die, die, nou, die doet een beetje zo en die andere doet een beetje zo. Heb jij ook iets bedacht of iets in je gevoel waarvan je zegt, dat doe ik misschien anders dan de andere? Of, of is dat nog niet zo? Dat is nog niet zo. Doet dat gewoon, moet je nog ontwikkelen. Het gewoon. Ja. ja. ja het is, hij heeft een hij hele natuurlijke houding. Ja? En hij kan ook echt de hele dag blijven gooien. Als wij uh, op zondag dan naar de jeugddarten gaan, wat eigenlijk pas weer in het leven is uh, okay. geroepen. Zoeken ook nog andere kinderen die het leuk vinden om, uh, om te darten. Maar uh, als we daar dan geweest zijn en het is dan uh, twee uur zijn we thuis, dan gaat hij er meteen weer naar zijn kamer. Meteen. Dus hij kan echt de hele dag uh, gewoon Hij Gooien. heeft gewoon ja. zo'n hele goede houding. Dus hij heeft geen last hij, van zijn arm, ja. geen last ja. van zijn nou, dat van zijn is heel knij. belangrijk. Dat is, he? He? Dat is echt oh, heel ja, belangrijk. Goed, ja. Ja. Ja, ja. Dus je moet het ook goed aanleren. Dus dat, ja. dat is eigenlijk wat het je vader heeft gedaan. Goeie, he? goeie ja. goeie. Je vader het goeie heeft er goed Ja. je geleerd. Compliment, pa, ja. voor de goede houding. Want dat heeft deze fantastische mooie beker ja, opgeleverd. Ongelooflijk, wat een beker. Ja, super. Nou ja, uh, ik, ik zeg, uh, we zien jou uh, gewoon, uh, weer uh, terug als je eerste ja, bent geworden. Ja, en Dan kom je wel, hè? kom je weer met een beker die ja, ja, ja. waarschijnlijk ja, ja. niet op deze tafel past. Ik denk past. het niet. <laughs> Dit is ongelooflijk groot. Ja. Leuk. Maar uh, je moeder zegt uh, dat uh, er ook nog andere kinderen uh, gezocht worden. Ze zoeken ja, naar talent. Ja, klopt. Wanneer ja. ben je een talent? Hoe weet je dat? Want ja, hij heeft natuurlijk zijn vader gehad die hem uh, heeft uh, ja. geholpen... en een klein beetje heeft gestimuleerd om dat uh, te doen... Maar als kinderen nou uh, vanuit het niets uh, zeggen, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk, maar nou, ik zou het eigenlijk wel willen proberen. Wat is dan een uh, goede stap voor hun om te doen? Nou, gewoon op zondag komen naar Uitgeest, Sporthal de Zien. En daar lopen vier uh, jonge begeleiders, die zelf ook daar begonnen zijn met darten. Die ook nog zes, in 16. de dartwereld ja. zitten. Excuus, zes. Oh, zes. Uh, oh, zes. Het worden er zes. Het worden er zes. Het worden zes, ja. Maar... En vanaf welke leeftijd uh, wordt men daar Maakt geaccepteerd? Maakt niet uit. Maakt niet uit, of... Maakt niet uit toch, leeftijd? Ja, vanaf 9 of 10 okay, jaar. Ja. Ja. Maar je hoeft niet eens zozeer talent te zijn. Nee. Het is gewoon gezellig. Je bent met elkaar. Ja, ja, leuk. Het is gewoon. En zij kunnen je echt gaan vertellen, je moet zo gaan staan. Het is handig Botaalde als je zo handling. gaat gooien. En naar ja, geloop de. Kunnen kinderen ook zien of ze het echt leuk vinden? En ja. er is een begeleiding bij ook. Ja, ik, ze begonnen met vier, maar ik hoor net van Dylan dat dat er uitgebreid wordt tot zes. Ja. Oké, okay. dus het ja. is, ja, echt het is uh, altijd goed hè, dat, dat kinderen een bepaalde hobby ja. hebben of ja, iets te doen hebben, want uh, ja, het houdt ze letterlijk van de straat, zeg ik Precies. altijd. Hè, en achter de PlayStation vandaag. Precies. Uh, PlayStation <laughs> ja. is hartstikke leuk, maar niet meer dan een half uur per dag, zeg ik altijd, of Precies. maximaal ja. een uur per dag. En voor en de rest elke is sporten, elke ja. sport waar ze zich op focussen is gewoon goed. Precies, Want, uh, dat, ja. Ja. en het is ja. ook gewoon echt het is gewoon gezellig. Het is heel Medicaal, sociaal. Ook. Ook. Heel sociaal. Ze doen ja. ook, het is niet alleen maar gooien, gooien, gooien, oefenen tellen, maar ook in ja, spelenderwijs ja. zijn ook zat dart spelletjes. Het ja. is gewoon echt heel leuk. Ja, ja. Nou, ja, want is... je, kunt, je kunt dit niet op internet doen. Zo simpel nee. is het. Er is geen computer nee. waar je dit op kan doen. Nee, is het het, het is niet. en blijft er. Nou gelukkig niet. Nee. Laat het zo blijven. Ja. Nou ja goed. Uh... Beter om, om zo fysiek uh, bezig uh, te zijn dan uh, op de computer. En, en in Zandvoort is er geen dartsclub. Hè? Nee. Kun je, daar kun je terecht. Nee. Ja voor uitgeven. volwassenen wel. Maar dat ja is voor dan, volwassenen uh, wel. Ja. Voor, voor, voor nee daarom hebben deze jongens het ook weer opgezet. Omdat ze het zo zonde vinden. Omdat nou ja blijkt. helemaal. En heel veel ja. talenten natuurlijk. Want ja. er waren 22 aspiranten die zich hebben geplaatst in, in Egmond. Ja. Dus dat loopt echt dat wel... Dus ver is dat hier vandaan, Egmond? Rijden? Ja, een uurtje was uurtje, het. Ja. ja. Nou ja, dat moet je er dan maar voor over hebben... om je kind uh, zoiets Precies. leuks te laten Ja, een uitgeest is natuurlijk helemaal niet ver. Maar nee. ze zijn ook bezig... Als het in Uitgeest erg druk wordt met de jeugd-Darters, dat ze het ook in Haarlem kunnen gaan organiseren. Okay, zijn ze ook al heen. druk mee? voor Als mensen uit Zandvoort nou, dat kunnen dat ze ook in Haarlem zijn. terecht kunnen. Ja, ze zijn er echt heel druk mee. Ja, ja, ja. Ja, leuk. Ja. Nou, Dylan, wil je nog iets kwijt aan ons? Nee. Je bent tevreden. Ja. Je bent een tevreden mens met een gigantische beker. Nogmaals gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. En uh, als er weer een beker is of weer een kom kampioenschap... Weer dan kom je gewoon weer vertellen... Ja. En uh, dan uh, willen we het zien gewoon. Ja. Dankjewel. Dankjewel Dylan. En succes verder. Yes, ja. ja. We gaan nog even kijken of dat wij iets van Als hij komt over kwam alles voor elkaar. Als hij komt over was niet... TV. En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. Ik wou dat ik uh, kon toveren, was dit, van Herman van Veen. Hè? Ja, mooi Die he? was dat, prachtig. Ja. We hebben even ja, tijd, uh, want straks ja, wordt het een heel veel Het wordt een beetje uur, dus druk, ja. We gaan uh, de agenda beginnen, vast ja. een klein beetje pakken. Nou ja, we hebben nog tot 28 oktober de expositie van Zandvoort tot Le Mans in het Zandvoortsmuseum. Is heel mooi. Heb je, heb je het al gezien, Irene? Ik ben er nog niet geweest. Maar goed, je hebt alle tijd nog. Ik uh, heb alle tijd ja. nog. Nou, dan hebben wij dus uh, 29 september het Oktoberfest op het Raadhuisplein. Dat is vanaf 8 uur. En uh, oh, ja, dat is. Je zit al een uh, stuk verder, zit je. Oh, wacht even. Oh, sorry. Ja, ja nee, ik, ik zag een blauw streepje, dus ik, nou, ik ben veel te veel. We gaan even ja. terug. Uh, tot en met uh, november dus het EK Zandsculpturenfestival op de boulevard in het centrum. We hebben toen straks gehoord dat er dus nog rondleidingen oh, Fred, zijn. Dat kan die, nog. Uh, die uh, wat betreft uh, meneer uh, Da Vinci. En je kunt je aanmelden op de boulevard. Bij de kiosk Art Boulevard, Aard -Boulevard ja. op het ja. Vauvageplein ja. aan de achterkant. Ja. 8 en 9 september, dus dit weekend, is het ADAC Noordzee Cup op, uh, op het circuit in Zandvoort. Ja, dan hebben we ook 8 en 9 september, dit weekend, open monumentendagen met als thema in Europa. Ik weet niet of wij monumenten hebben hier in Zandvoort. Alleen de Protestantse kerk is altijd een monument wat open is. Ja. Ik zou het verder niet nee. weten. Okay. Dan hebben wij op 14 september weer wijn aan zee proeverij met Spaanse wijnen. Ja, volgend weekend, 15 en 16 september... dan is er DNRT Racing Day op het circuitpark ja, Het is daar weer druk, hè? Het ja. is hartstikke druk en ook heel leuk om naartoe te gaan. Ja. En op 16 september start de eerste Concert van dit seizoen weer... met de laureaten van het Prinses Christina Concours... In de protestantse kerk aanvang drie uur. De kerk is open om half drie en de entree is maar vijf euro. En ik denk dat zaterdag nog wel een van de twee hier naartoe zal op, komen. Om dat op. nog ja, even te benadrukken. Dan is er 21 september de Nationale Burendag. De activiteiten bij Pluspunt en in de Blauwe Tram. Voor informatie kunt u kijken op www.pluspuntzandvoort.nl. Ja, en daar staat te doen, alles ja. op. Ja, ja. En de Blauwe Tram, dat is hier in het centrum, ja. en Pluspunt is twee, in het noord. Twee, zijn twee locaties. locaties. Ja. En op 23 september is er op het circuit weer de DNRT uh, 12 uur. Ook ja. weer een uh, racefestival. Uh, de hele dag. En daar vandaan komt dus ook de week <laughs> ja. daarna op 29 september het Oktoberfest op het Raadhuisplein. Dat is elk jaar weer een leuke verrassing wat er allemaal voor uh, grappige dingen zijn. Mensen die komen in lederhozen ja. enzovoort. Nou, er zal nog wel meer over bekend worden de volgende keer als we hier ja. weer zijn. In nou ja nou het, het wordt agenda. weer een druk weekend ook want dan is er op 30 september ja. de, de Shanti en Zeelieden Festival op vijf locaties. Vier in het centrum en één op het strand. En dat ja. is van half elf tot half zes. Het gaat dus voor het eerste jaar zijn dat ik daar niet bij ben. Want Echt? ik ga heerlijk op oh. vakantie. En, uh, dus ik ga dat missen dit jaar. Ja, maar volgend jaar gezellig. ben ik er weer bij. Ja, het is ja. super gezellig. Dan is er ook op 30 september, dat is op zondag dus, Vredestein Supergirl Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5.